met Het NOS is chaotisch en ondoorzichtig. Dat concludeert een onderzoekscommissie in de Tweede Kamer... onder leiding van VVD-Kamerlid Elias. Het Rijk heeft de besturing en de beheersing van ICT-projecten niet op orde. Taken en verantwoordelijkheden zijn versnipperd en onduidelijk. De commissie zegt dat niemand weet hoeveel de overheden aan ICT uitgeven... en dat het daardoor ook onduidelijk is hoeveel geld er gemoeid is met mislukkingen. Elias adviseert het oprichten van een bureau... dat alle grote ICT-projecten van de Rijksoverheid gaat toetsen. In Texas is opnieuw een verpleegkundige besmet met ebola. Het gaat weer om iemand die de Liberiaan verpleegde... die vorige week overleed aan de ziekte. Het is de tweede verpleegkundige die besmet is door de Liberiaan. De eerste besmetting werd afgelopen weekend bekend. In Heer Hugo zijn twee groepen jongeren gisteravond met elkaar op de vuist gegaan. Eerst de ruzie brak rond half tien uit op een plein en later op de avond ging het opnieuw mis op dezelfde plek. De groepen gooiden onder meer met stenen naar elkaar. In totaal werden elf mensen opgepakt. Ze zijn tussen de veertien en de twintig jaar. Waarom ze gingen vechten is nog onduidelijk. In de Himalaya zijn drie bergbeklimmers en vier Nepalese herders om het leven gekomen tijdens een sneeuwstorm. De drie bergbeklimmers, twee uit Polen en een Israëliër, kwamen om tijdens een storm bij de berg Annapurna. En even verderop werden vier Nepalese door een lawine gedood. Veertien andere bergbeklimmers kwamen vast te zitten onder de sneeuw, zij konden worden gered. Tientallen bergwandelaars worden nog vermist. Het weer bewolkt hier en daar regen of motregen. In het zuiden schijnt soms de zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen regen, morgen overdag wisselend bewolkt en buien. En in het weekend minder regen en warmer. Dit was het NOS. -Jouden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja. 15 oktober alweer, het is uh, woensdagmiddag Het is uh, nou uh, gewoon even uh, over 12, minuten vijf, zes, over 12. Het uh, gaat hard natuurlijk Hartelijk welkom, gezellig dat u er weer bent Dit is een uh, wederom nieuwe aflevering van ZFN Lunch. Op deze mooie woensdag. Vandaag redelijk weer, morgen niet, schijnt het. Nou ja, het zal allemaal wel, hoor. We zien het wel, hè? Nee. Goed, we gaan het vandaag niet over voetbal hebben. We hebben het ook niet over gezinning. Doen we niet. Nee. We gaan het ook niet over Zwarte Piet hebben. Vandaag doen we ook niet. Wat we wel hebben vandaag, nou gewoon de bioscoopagenda strakjes en uh, het regio nieuws natuurlijk. En niet te vergeten het recept van de dag. Jawel, het is woensdag, dus we hebben een volbeladen programma, zoals het heet. En uh, straks uh, natuurlijk ook van 2 tot 4 nog uh, uh, de vinyljaren. Vijfde jaargang, nummer 625 of zoiets. Maar in ieder geval, de vinyljaren. en uh, hebben We hebben vandaag de keus van de heer A.J. Vos. Dat is voor mij wel makkelijk. Hoef ik vandaag niet met Alpes te sjouwen. Want hij kwam met uh, 20 platen aan, geloof ik. Dat dus, uh, is allemaal goed. Dus vandaag in de Vinyljaren de keus van A.J. Vos. Zit ik met een ongerust oog een beetje naar de rechts te kijken? En, uh, oh ja, nee, dat gaat goed. Dat wil je altijd zien, hè? Dan heb je je, computer nodig. heb je je computer nodig voor het programma en dan begint hij ineens uh, 1400 updates te installeren. Ja, nou, lekker ben, je, ben je lekker mee. Wow. Maar de, zo, zo te zien is hij net op tijd klaar. Dus uh, dan gaan we een muziekje doen. See ya. Ja, dan we hebben de Chandeliers Ja, binnenkort komt er ook een nieuw album uit van uh, Anouk En uh, daar zal, zal er ongetwijfeld ook deze single op voorkomen te staan uh, places to go Hier is Anouk Als alles goed gaat tenminste Ja, en het gaat goed Places to go. Uh, nou, dat moet je lekker zelf heen. Uh, het is, uh, even kijken, ja, het is 16 over 12, dus het is een mooie tijd om onze 3 1 te gaan starten van vandaag. En uh, ja, de, de, um, u kunt ze weer indienen, hè? Ja, er is weer ruimte, hoor. Er is weer ruimte, u kunt ze indienen. 3-in-1, gewoon gezellig, drie platen van één artiest en... Uh, uh, of drie platen met één gezamenlijk onderwerp. U kunt dat gewoon lekker insturen. insturen naar ons. Gewoon even op onze Facebookpagina kijken. Dan, of daar een pb'tje neerzetten. Dan uh, zorgen wij dat het allemaal voor elkaar is. En het adres is www.facebook.com. Slash Zandvoort nou, als je dat eventjes doet, dan uh, komt het allemaal dik voor elkaar. En uh, dan gaan we dat dan, uh, gewoon eventjes... Uh, u kunt ook uh, bij, uh, of bij uh, Café 4 of bij uh, Loren en Harden... Kan u nu een formuliertje invullen, want die liggen daar achter de bar. Uh, dan kunt u ook een formuliertje invullen uh, met uw favoriete 3-in-1 erop. En dan uh, daar, daar komen wij gewoon wel gemiddeld één keer in de week of zo. Dan halen wij die formuliertjes op en dan komt het ook goed. Vandaag heeft Anselam samengesteld. Nou, dan weet je alweer wat je te wachten staat, hè. Ja, Antila heeft hem vandaag samengesteld. En dat betekent dus gewoon stevige muziek. Within Temptation. Ik kan niet zeggen dat ik het verkeerd vind. 3 1. 3 in 1. I love you too. Je t'aime, me Nou, het is tijd voor jullie om een beetje te gaan zweten. 3 in 1, 1. 3 en 1 dus Van Within Temptation En welke nummers Hebben we nou gehoord eigenlijk Het laatste was Stand My Ground Ja en de eerste was uh, What Have You Done Samen met uh, Keith Caputo En uh, het tweede Nummer was De Haling Oké okay. nou, Jij hebt hem al gevraagd dus jij moest het weten Voor Zandvoort en de ja. regio Hier is het regio Nieuws Met Angela de Koning Als gevolg van de klimaatverandering komt Nederland steeds vaker met zware regenbuien. Deze heftige regenbuien veroorzaken overlast. Dat komt omdat het rioolstelsel deze grote hoeveelheden neerslag niet meteen op alle plaatsen kan verwerken. De gemeente doet wat ze kan en legt waterbergingen aan en schoont de afvoerkolken. Maar wist u dat u ook iets kunt doen om de wateroverlast te beperken. En dat kunt u doen door minder verharding in uw tuin. Dus minder tegels en min, minder bestrating. En uh, dat kan ook door regenwater op te vangen in een regenton. Uh, en door regenwater van het dak af... naar een laag gelegen gedeelte in uw tuin te leiden. En... Uh, Tegels vervangen door grind is ook een prima oplossing. Door de verharding te vervangen vergroot je het infiltrerend vermogen van het dorp. En op de traditionele verharding zoals klinkers of tegels... stroomt het water langzamer in de bodem en blijft er meer water op straat staan. En, uh, wat dus ervoor zorgt dat de reguleringen overbelast raken... En in de tuin zullen de planten het water gebruiken door het te verdampen. Waardoor in de grond weer sneller ruimte is om meer water op te vangen. Dus het is eigenlijk een uh, visuele cirkel. <coughs> dus meer groen in die tuin. Dat is het advies. Het is duidelijk herfst. Uh, het wordt sneller donker. De kans op regen en storm is groter. En de blaadjes vallen weer van de bomen. Dat heeft hij inmiddels ook al gemerkt. Al deze blaadjes moeten natuurlijk worden opgeruimd. Daarom heeft de gemeente op verschillende locaties weer bladkorven geplaatst. Het opruimen van bladafval is een jaarlijks terugkerend ritueel. Gemeentelijke bomen en die van de particuliere blad En dat warrelt dan op straat of in de tuin. Op zich kan bladafval prima dienst doen als op voor post of als bodembedekker in het plantsoen. Om nare glij- en valpartijen te voorkomen... wil iedereen het bladafval wel weg van de straat hebben. En met name fiets- en wandelpaden uh, wil de gemeente zo snel mogelijk bladvrij hebben. Dus uh, een oproep aan de mensen, de inwoners... om in ieder geval de stoep... Uh, ...zoveel mogelijk schoon te houden. En tot zover de nieuwsberichten. Dan krijg het weer. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, er zijn zonnige perioden afgewisseld met wolkenvelden... ...waaruit af en toe een lichte bui kan vallen. De wind uit het westen is zwak tot matig ...en de temperatuur stijgt naar maximaal 17 graden. Vanavond en komende nacht gaat het geruime tijd regenen. De meest matige wind draait naar het zuiden. En de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen starten we de dag bewolkt en regenachtig. Maar in de middag, eh, in de middag gaan er toch eh, nog weer meer buien vallen. En is er kans op onweer. Zo nu en dan schijnt echter ook de zon er tussendoor. Eh, de Zuidwestenwind is... Er. Morgen overwegend matig en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 16. Tot zover.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 Tina Turner, dat wel eventjes. What's love got to do with it? Nog één plaatje, dan krijgt u de bioscoopagenda. Dus eh, luister en huiver zo meteen. Maar eerst nog even Bane. Heartbeat. Regio, zeker. je. ziet wat er allemaal uit deze omgeving komt. Heel meer Niels eh, Chef Special. Allemaal prachtige platen. Ja. Goeie regio dit. Dit, eh, dit nummer, dat heette Heartbeat. Hartslag. Ja, Heartbeat. Nou, ik hoop dat je niet de Heartbeat... Ah. Ja wel. Vanmiddag de jeugdfilm Maya erbij om half twee en deze jeugdfilm speelt de rest van de week ook om half twee. Dan, ik denk, de laatste kans om Kumba, de zebra die zijn strepen kwijt is, in 3D te bekijken. En deze draait vanmiddag om half 4. Dan vanavond uh, weer een film. in uh, de, de reeks van Simon van Kolm. En dat is deze week de Duitse film Das Wochenende. Voormalig RAF-terrorist uh, Kessler komt naar 18... Uh, 18 jaar vrij. Vrienden, familie en oud-medestrijders... zijn allemaal op hun eigen manier verder gegaan... met hun leven. En uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen... dat uh, kunt u vanavond bekijken... om half acht. Dan de film Let's Be Cops. De ultieme politiefilm... over politiemannen... die geen politiemannen zijn. Twee vrienden gaan naar een verkleedfeestje... verkleed als inderdaad... politieagenten en worden ongewild de sensatie van de buurt. Deze film is morgen om half tien... en uh, in ieder geval tot met volgende week dinsdag... ook elke avond om half tien. Dan de film Pijnstillers. Weer een uh, nieuw film naar een boek van Carrie Slee. Kasper heeft zijn vader nooit leren kennen... en woont alleen met zijn moeder, Marit. In zijn vrije tijd zit hij het liefst achter de piano. En hij is dan ook heel blij als hij wordt gekozen om pianist te worden in een jeugdorkest. Maar uh, het noodlot slaat toe. En uh, zijn moeder wordt ernstig ziek. En hoe dat zich allemaal ontwikkelt... kunt u morgenmiddag vanaf half vier bekijken. En morgenavond vanaf zeven uur. En uh, op vrijdag, zaterdag... Ja, vrijdag en zaterdag eveneens twee voorstellingen om half vier en zeven uur. En zondag en maandag om zeven uur. Tot zover de Bioscoopagenda.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 Care. 70, denk ik Een uh, bescheiden hit Voor Jonathan King Jouw meer van dit soort plaatjes had uh, Johnny Reggae Bijvoorbeeld was er ook zo eentje van en, uh, Maar dit waren Blue Sweet heet het uh, bandje En het heet Hooked on a Feeling Oh if there's one thing To be tall, these dreams are made to be called and friends can never be barred. Kevin DeGraw. Doesn't matter how long it's been, I know you'll always jump in. Cause we don't know how to quit. Fire. Let's start a riot tonight. A pack of lions tonight. In this world, he who stops won't get anything. Till nothing's left to despair. Take it all, ours to take Celebrate because we are the champions I'll fight like that. Oh, the bond is deeper than skin. The kind of club that we're in, the kind of love that we give. Whoa, oh, ever since the dawn of mankind, we all belong to a tribe. It's good to know this one's mine. Let's go. play. Yeah, play. Dat was Aha uit Noorwegen. En, uh, Weet je, uit de tachtige jaren natuurlijk. En uh, dat heette uh, Take on Me. En het eerste uur zit er alweer op. Tjoen, uh, gaat de tijd toch allemaal snel, hè? Het is niet te geloven hoe snel ze het al gaan. Ja. Dus uh, wij gaan nu weer meenemen naar het NOS-nieuws van uh, 1 uur en daarna komen we nog een uurtje terug, hè? en we maken nog de viniljaren vanmiddag, maar dat is geheel uh, uh, dat uh, ja, uh, speciale gast Albert Jan Vos. Ja, leuk. Dus Tot zo aan de andere kant van het nieuws.